James Sharp, die vorig jaar opstapte als Kamerlid voor de PVV... sluit een terugkeer in de Tweede Kamer niet uit. Hij zou eventueel de zetel kunnen overnemen van Roland van Vliet. Die wil na de verkiezingen voor Provinciale Staten gedeputeerde worden in Limburg. Sharp sluit niets uit, maar vindt het nog te vroeg om er iets over te zeggen. Hij gaf zijn zetel in november op nadat bekend was geworden... dat het door hem geleide bedrijf veroordeeld was voor misleiding van klanten via sms'jes. Ook werd hij in de media een pornobaron genoemd. Hij noemde het insinuaties en verdachtmakingen, maar stapte toch op om, naar eigen zeggen, zijn gezin te beschermen. In de reactie zei ook PVV-leider Wilders dat hij een terugkeer van Sharp in zijn fractie niet uitsluit. Op het Tahrirplein in Cairo zijn nog altijd honderdduizenden betogers. Ook in andere steden, zoals Alexandrië, zijn veel mensen de straat op gegaan. Het massale protest tegen president Mubarak verloopt vreedzaam. Volgens Arabische media zijn er met de protesten in heel Egypte zeker 2 miljoen mensen de straat op gegaan. In Amsterdam was er vanmiddag ook een betoging. Zo'n 250 mensen steunden op de Dam het protest in Egypte. Groot-Brittannië stuurt vliegtuigen naar Egypte... om toeristen op te halen die het land willen verlaten. Ze worden niet verplicht om weg te gaan. In een groot klanttevredenheidsonderzoek... worden openbaar vervoerbedrijven een stuk minder gewaardeerd dan vorig jaar. Van de 100 grootste bedrijven in Nederland... werd de klanten gevraagd naar hun loyaliteit. IKEA kwam daarbij als beste uit de bus, net als vorig jaar. Slechtste klantenbinder is Super de Boer... De NS was de grootste daler en duikelde van de vijfde naar de dertiende plek. Ook andere openbaar vervoerbedrijven, zoals Arriva en Connection, deden het een stuk slechter. Het weer hier en daar regel. Winterse neerslag met kans op ijzer. Vannacht wordt het weer droog, met... maar ook dan is er kans op gladheid. Morgen is het bewolkt en overwegend droog bij een temperatuur van 4 tot 6 graden. Dit was het. En...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 Not enough. My words were cold and flat, and you deserve more than that. Another airplane, another side place. I'm lucky, I know, but I want to go home. I got to go home. Let me go home.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 Um, als we een kerst uh, hadden. En toen dus een kerstmusical en oh, ja. dan met dans erbij. Nee. En uh, ik was dan de assistentenleidster van het dansen. <laughs> en um, ja, zodoende is het echt helemaal gegroeid. Toen ben ik ja. ook naar dansles gegaan. En um, ja, tot nu toe. Uh,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 Nou, ik denk met alle leeftijden, ja. waar ik zelf zat, was meer volwassen. Ja, want hoe oud dus echt, ben 18, echt graag, want... Ik ben zelf 26, ja. dus um, toen ik erop zat, ik was 23, dus ja. dat is zo'n drie jaar geleden zo. Dus ze was echt 18 plus ja, dus ik dat zat. Ja, dat was toch ook ja. voor andere leeftijden? Ja, ja, ja verschillende okay. leeftijden, ja. ja.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 En die is echt voor, voor voor jongens en meisjes. En die is echt elke dinsdag is dat uh, van 7 tot 9. Oké, okay, ja. Yeah. En um, wat ik ook vertelde, uh, dat het dus voor, voor uh, dat de jongeren dus ook uh, eigen ideeën kunnen, uh, kunnen inzetten, zeg maar. En uh, ja, dus met thema's uh, werken, mm. uh, wat ze leuk vinden om te doen. dat het echt ook je dinsdagavond ook echt hun avond wordt.